De olietrein begon zaterdag door nog onbekende oorzaak langzaam een heuvel af te rijden. Na 11 kilometer ontspoorde de trein in het centrum. Zeker vijf van de 73 wagons explodeerden. De Canadese minister van Transport zegt dat de locomotief van de trein op vrijdag nog is geïnspecteerd. Toen zijn er geen problemen aan het licht gekomen. S'avonds heeft de brandweer een brandje in de locomotief geblust. Het is volgens de minister nog niet duidelijk of er een verband met het ongeluk is... Mogelijk is er iets misgegaan met de remmen van de locomotief. Het Longfonds heeft afgelopen dag 5000 metingen van fijnstof binnengekregen. Dat is minder dan verwacht, er hadden zich 10.000 mensen aangemeld. Maar toch noemt het Longfonds de meting geslaagd. Met een speciaal apparaatje op de smartphone... konden mensen de verstrooiing van het zonlicht vastleggen. Dat levert informatie op over de luchtkwaliteit.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 Vannacht met Lex Bolmeijer. Lex Bolmeijer, Lex Bolmeijer. En in zo'n zomereditie van Casaluna eh, stellen wij onderwerpen aan de orde, althans, daar zoeken we dan naar... die niet meteen de voorpagina's van de kranten halen... maar die toch wel degelijk van belang zijn en zeggingskracht hebben. En vanavond praat ik dus over een dichter die al eh, nou, bijna een eeuw dood is. Dus ietsje overdreven, maar 1935 overleden, Fernando Pessoa. Groot dichter en ook groot proza-schrijver... Um, en dat doe ik met Michael Stoker, die vorige week gepromoveerd is... Op, een, uh, op één specifiek werk van Pessoa, namelijk het boek der rusteloosheid. Dat bestond uit 30.000 velletjes in een kist. En daarvan heeft hij vastgesteld van ja, die tekst hoort daar nou wel in... en die tekst weer niet. Dat is uh, een minutieus wetenschappelijk werk... en hij heeft er ook een beschouwing aan gewijd. We zijn dus begonnen met een volle kist... en we zijn geëindigd met de lege plaats van de identiteit het eerste driekwartier... En dan hebben we een kort bestek beschreven waar het over je gaat. Je de man die uh, zich dooddronk door iedere dag een, half, een, een volle liter... Een jenever tot zich te nemen. Ik heb in de dichtbundel die ik uh, toch ook alweer 25 jaar met me meedraag... in de vertaling van August Willemsen... de eerste bloemlezing van uh, Poëzie van pe Persoën. Er staan een paar foto's in. Met snor en bril en hoed altijd. Maar er staat er één zo'n foto... en die is met terugwerkende kracht natuurlijk toch ook wel weer bijzonder. In het café... Van opzij genomen, daarachter staan de flessen. Er staat er, ik, zie, ik zie het woord claret staan op een ton, zo volgens mij. Aan de toog. En dan heeft hij dus werkelijk het glas aan de lippen geheven. Volgens mij is dat een beroemde foto. Een het is een beroemde foto, foto. En, en dit is ook waarschijnlijk een exemplarisch beeld van persoon. Wat zo iedere, zijn collega's ieder, hem ook gewoon echt gekend hebben. Iedere dag? Iedere als, dag. Je, als je iedere dag een liter jenever drinkt dan ben je iedere dag dronken. Hoe kan je dan zo schrijven? Nou ja, dat is dus het wonderbaarlijke. En werken, want hij moest ook gewoon acht uur per dag op een kantoor zitten. Dus, en dan s'nacht schrijven. Dus dat moet een, een uh, uithoudingsvermogen zijn geweest. Maar het, het wonderbaarlijke is, die collega's... die hebben natuurlijk nog wel iets langer geleefd dan hij. Ja. Ook toen hij al wel wat bekender werd. En toen zijn er natuurlijk allerlei journalisten... en zo wel eens wat getuigenissen gaan optekenen. Niemand heeft hem ooit dronken gezien. Dat hij echt gewoon totaal de controle over zichzelf verloor... of wat dan ook. Of met een dubbele tongspraak, hmm. niets aan te werken. Hij kwam dus terug na dat uh, uh, onderbreking bij de slijter. En dan ging hij gewoon door met zijn werk. Hij had op een gegeven moment een sleutel van zijn baas gekregen van het kantoor. Zodat hij ook s'nachts mocht werken. Dat was wel een voorwaarde, omdat hij dus wel last had van zeg maar negen uur s ochtends op je werk verschijnen. Hmm. Maar <laughs> dat was een beetje het enige wat. Uh, <laughs> waar hij dan last van had? Goeiedag. Nou goed. Uh, alle perso liefhebbers en uh, gezien Twitter zijn er een paar um, die meeluisteren. U kunt natuurlijk reageren, of, of uw ervaring met het lezen van persoon... of uw ontdekking van persoon, of wat, waar, waarom u vindt dat die tot de grootte behoort. U kunt erover bellen met 0800 1121. Wat ook een mooi onderwerp is, is natuurlijk die volle kist. Misschien heeft u wel eens ooit zo'n volle kist geopend... met iets wat erin zat, um, waar alles in zat. Herinneringen of, of schatten of wat dan ook. Of juist de identiteit als een lege plaats, maar dat is weer van een andere en vooral filosofische orde. je nou, mag bellen 0800 1121. We gaan um, verder met onze zoektocht naar de, de, het belang van het œuvre. En, en, en nogmaals, de, denk ik, de hedendaagse zeggingskracht... en het cirkelt toch rond dat begrip van identiteit, wat dat is. Ik zie hem, Michael Stoker, um, als iemand die eigenlijk bijna voor, voor zijn tijd... dat begrip identiteit al begon te, ja, onderuit te halen... Of, of, in moderne zin ja. Uh, ja, kapot schreef, bijna. Past het ook op iets wat je in onze tijd nog ziet gebeuren? Uh, het virtuele, bijvoorbeeld. Zoals mensen via internet... We hebben net dat hoorspel uh, van Bert Kommerij ja. gehoord. Wij creëren steeds meer onze identiteit. Ja, nee, precies. Dat is natuurlijk gewoon helemaal één op één bijna... Uh, te vergelijken met, met wat Pessoa deed in de literatuur. Het creëren van al die alter-ego's. Ik bedoel, je kunt gewoon nu op Facebook tien alter-ego's aanmaken. Andere hmm. identiteiten waarin je een andere foto van jezelf of van iemand anders. Of in ieder geval een beetje aangepast. Weet een beetje je. aangepast. Gewoon uh, datgene wat je graag zou willen zijn. Uh, kun je in het virtuele tegenwoordig ook daadwerkelijk zijn. Ja, ja dat, dat, dat is heel erg vergelijkbaar met wat Pessoa eigenlijk een eeuw geleden deed in de literatuur. Datgene wat je eigenlijk een aspect van jezelf wat misschien in het alledaagse niet zo goed uh, ja, tot de uitdrukking kan komen... om dat op de een of andere manier toch aan de oppervlakte te laten komen. Mm. Ik denk dat dat bij veel Facebook en Twitter en zo uh, nieuwe media wel een rol speelt. Dan is de vraag bij Twitter, of bij, bij Twitter zeker ook... maar in eerste instantie dan nu bij Pessoa... is dat iets, hoe moet je het waarderen? He? Dat, die ervaring, zoals hij dat ervoer, ik ben eigenlijk een lege plek waar, die, die, bevolkt door anderen, andere mensen, andere personages, andere stemmen. Maar ik ben in wezen leeg. Um, en ik verbind me tegelijkertijd met alles en iedereen in de wereld omheen. Is dat nou iets wat huiveringwekkend is, wat verschrikkelijk is, waar die onder leed? Uh, is het een nachtmerrie? Uh, uh, of zou je kunnen zeggen, ja, dat is gewoon, ja, wat ik al eerder suggereerde, ook misschien een, een, een vorm van rijkdom. Ja, en misschien ook wel een redding. Want dat zou maar zo... Kijk, hij heeft nu uiteindelijk zou je kunnen zeggen... August Willems heeft dat volgens mij in zijn nawoord als volgt uh, omschreven... dat hij eigenlijk uh, op termijn zelfmoord heeft gepleegd... door die enorme hoeveelheden drank tot zich te nemen. Hij rookt ook nog eens 80 sigaretten op een dag. Dus hij heeft het niet echt uh, proberen te voorkomen, zou ik maar zeggen... dat het einde naderde. Maar een, een soort uh, lange termijn zelfmoord... Misschien dat het al veel eerder was gebeurd. Zijn beste vriend, de enige echt grote vriend, boezemvriend die hij had... Mario de Sakaraneiro, die pleegde op zijn 26e zelfmoord in Parijs. Een zeer verwante ziel die ook allerlei... Uh, nou ja, ook zijn tijd ver vooruit was. Die veel met Pessoa correspondeerde over de thema's... die later zijn hele werk zouden domineren. Die stapte eruit. En je zou kunnen zeggen, ook weer hypothetisch... dat Pessoa, doordat dat hij die verschillende... Persoonlijkheden schiep, waarin hij toch datgene wat hem bezig hield uh, kon uiten, dat hij op die manier op de been bleef, dat het toch ook een soort reddingsmiddel was. Maar, maar dan is het antwoord op mijn vraag dan, het was het sh sheer panic dan zou je kunnen zeggen. Juist angst of, of een, een onmacht om te leven. Nou ja, je ziet wel als iemand 30.000 velletjes schrijft, dat dat een, een, een hele grote urgentie heeft. Dus ja, en ook de. de, de de tekst die hij schreef, jij zei voor de uitzending... dat het boek de Rusteloosheid toch ook wel een heel somber boek is. Ja. Dat is het denk ik ook. En juist omdat het een boek is wat ook heel dicht bij Pessoa zelf kwam. Waarom is het somber? Wat is dan precies somber? Nou ja, in zekere zin het feit dat je dus... Ik bedoel, hij heeft verschillende persoonlijkheden in hem geschapen... maar hij, zal dus het, hij kan nooit met die persoonlijkheden samenleven. Die affaire waar we het in het eerste uur over ja. hadden... Met, met zijn Ophelia, dat werd helemaal niks... Het is stuk gelopen, omdat hij moest bekennen aan haar: Ik kan niet met jou trouwen, ik heb geen geld, ik heb geen huis, ik kan, ik kan me niet wijden aan het huwelijk, aan een gezin, ik heb een andere opdracht in het leven. Dus ja, die, dat, dat soort dingen gewoon in het alledaagse, dat, dat lukte niet. Dus in zekere zin was het, was het, was het een, een, een noodzaak om ergens die, die aspecten, die persoonlijkheden te, mm. tot uitdrukking te laten komen. Ja, maar dan gaat het toch over het uit elkaar vallen. Ja, het dat, dat was het uit elkaar. want ik denk dat hij ook, het eind van zijn leven... was het gewoon een kist met 30.000 velletjes. Ja. Misschien wil je nog, uh, Michaël Stoker, een fragment lezen. Het derde fragment dat jij hebt uitgekozen uit die ontzag... ik vind het al een knappe prestatie dat je dan weet... nou, dan doe ik die drie. Maar dit is het derde fragment uh, uit het boek De Rusteloosheid... Is dat ook door August Willemsen vertaald? Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Nee, dat is mijn... uh, fantastisch vertaald door Harry Lemmens. Die precies. nog in leven is. Die ook nog heel veel Portugees-talige teksten vertaalt. Ja. Ook, ook Saramago vertaald. Ook Saramago vertaald en nog tal van andere ja. grootheden. Dit is het derde fragment. Pessoa. Ik beschouw het leven als een herberg... waar ik moet blijven tot de diligence van de afgrond arriveert. Ik weet niet waar die me heen zal voeren, want ik weet niets. Ik zou deze herberg kunnen beschouwen als een gevangenis... want ik ben gedwongen hier te wachten...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 Vage liederen die ik componeer terwijl ik wacht. Voor ons allen zal de nacht vallen en de diligence komen. Ik geniet van de bries die mij wordt vergund en van de ziel die mij werd gegeven om ervan te genieten en verder vraag of zoek ik niets. Als datgene wat ik in het gastenboek schrijf op een dag wordt gelezen door andere reizigers en ook hen tijdens hun verblijf kan vermaken, dan is het goed. Wanneer ze het niet lezen en zich evenmin vermaken, is het ook goed.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 Een enorme vreugde bij de gedachte dat mijn dood volstrekt onbelangrijk.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 So We hebben de tijd vannacht. De diligence van de afgrond is nog lang niet gearriveerd. De zomer wel. En mocht u denken vanavond... Pessoa Pessoa ja, dit is een dichter waar ik nog nooit van gehoord heb. Hij is wel doorgedrongen tot in de popmuziek... blijkt uit het liedje van Frank Boeien. Notenbenen. Wanneer de lente komt. Ah, dat klinkt dat lief. Michel Stoker. Dit is een tekst van? tekst van Pessoa. ja. Ik vind het zijn mooiste gedichten. Wanneer de lente komt en als ik er dan al niet meer ben zullen de bloemen net zo bloeien... en de bomen zullen niet minder groen zijn dan het vorige voorjaar. Is dat troostrijk, die gedachte? Is nou, dat troostrijk voor Michael Stoker zelf? Ja, ik vind dat ik vind dat, dat, dat uitzonderlijke relativisme van personen, want dat zit er natuurlijk ook achter. van ja, als je, niet, als je natuurlijk heel veel waarde hecht aan je eigen ego... en dat loopt eventjes een keer mis, dan loop je daar flinke deuken door op. Maar Persoa had natuurlijk al die verschillende alter ego's. En de, er zit een troostrijk gedachte in dat je niet alleen maar dit bent. Ik bedoel dit, zoals je bijvoorbeeld je bent, je bent iemand op je werk voor je collega's ja, Maar de functie nee, die je, je hebt, iemand heeft iets over uh, uh, als ik dood ga, als ik er gewoon niet meer nou, ben, ja, dan erachter, is er altijd nog een lente en dan gaat het eh, dus... Dat zit erachter dat mijn dood volstrekt onbelangrijk ja. is dicht hier Vind jij dat prettige gedachte? Dat vind ik een fantastische gedachte, ja. Ja, dat vind ik een hele mooie troostrijke gedachte. En Want? het is, nou ja, omdat het, omdat het aangeeft dat er, zeg maar, naast jouw eigen subjectieve werkelijkheid, waarin alles heel erg belangrijk is, en je, je prestatiegericht bezig bent, en je wil dit doen en je wil dat doen, ja, ook nog zoiets is als, ja, over een eeuw weet niemand weer meer wie je bent, bij wijze van spreken. En Dan, dan draait het leven gewoon door, er zijn er nieuwe generaties aan het woord, dan, dan is het gewoon weer, elk jaar is het weer lente. Of van jou zullen ze nog zeggen, ja, dat is die man die dat, die dat proefschrift over... Nou, uh, dat betwijfel ik Lex, eerlijk gezegd. Maar de, de, de, dat kan je inderdaad... Dat zal persoon ook maar ongetwijfeld waarom, waarom, waarom als waarom troostrijk hebben waarom, waarom, waarom, waarom, waarom, waarom, waarom, waarom maak je het dan? Waarom doe je het dan? Want het is tien jaar van je leven. Nou ja, omdat... Kom op, dat is geen kattenpist. Nou, omdat eigenlijk... Kijk, zonder mensen als ik die tien jaar in zo'n archief zitten... Zo zijn er natuurlijk dus ook nog een aantal mensen voor mij geweest... die dit boek ook echt aan ja. uit de, uit, de vergetelheid hebben ontrukt... zouden wij allen in veertig talen is het inmiddels vertaald, dit hele boek niet hebben kunnen lezen. Nou ja, in, in, de, in die dertig jaar probeer je dat zo goed mogelijk en zo exact mogelijk te doen. En dat is eigenlijk gewoon de, de reden waarom je het doet. Zodat al die mensen kennis kunnen nemen van een zo goed mogelijke editie van het boek rusteloosheid. Het doorgeven van schoonheid, dat is eigenlijk de, de kern ervan. En daar zitten dan dus inderdaad 2400 pagina's van wetenschappelijke analyses en toestanden omheen... Het gaat erom dat dat boek er is, gelezen moet worden... en nou ja, voor, de, voor de eeuwigheid bewaard wordt. Op Twitter las ik net iemand die, uh, die schrijft... die vindt het fijn dat we het erover hebben. Uh, Vincent W. Deze dichter heeft mijn leven veranderd. Dat, kan, dat is dus toch waar je het wel over hebt. Dat, dat, dat en, en, In die zin... Jij, spreekt, jij bent natuurlijk ook directeur van het Literatuurhuis in Utrecht. Dus je, je zet je in niet alleen voor persoon, maar in bredere zin voor de literatuur überhaupt. Um, dat is wel degelijk wat literatuur vermag. Dat is wel Zeker. iets wat we soms wel eens... Nee, dat is natuurlijk de, de kern van literatuur. Dat is natuurlijk ook wat elke schrijver uiteindelijk wil. Die wil gelezen worden en die wil dat dat boek iets met de lezer doet. Maar zo sterk dat, dat hij het, het leven van lezers kan veranderen. Nou ja, dat, is dan, dat behoort toe aan de grote van de wereldliteratuur. En ik moet je zeggen, als ik lezingen geef... of dat heb ik ook wel gedaan in de afgelopen jaren... naast al dat gewroet in die, in die kist... dan komen er ook altijd mensen... de afloop naar me toe en die zeggen dus... ja, Pessoa was een soort... ommekeer in mijn... In mijn leven. Maar hoe kan dat nou? Ik weet niet wat ze dan precies gelezen hebben. Of het dan de poëzie is. Met name de poëzie. Toch wel de poëzie. Want ja, die is, maar is die dan, dan zo anders dan dat nee, nee, nee, nee, boek nee, de, de ook zo, Nou, het boek de Rusloos is gewoon een lastiger boek. Kijk, een gedicht is ja. op zichzelf. Dat, dat heeft een andere vorm. En dat, dat... Het zijn ook vaak de gedichten van, van Alberto Caerou. De, de, de boer. Ja, ja, hè, de de eenvoudig heel... simpele man ja. van het land. Dat zijn de gedichten die het meest... Uh, uh, aangrijpen, maar ook allerlei verschillende soorten mensen. Van leraren tot, ik heb eens een keer iemand een, een, een, een profwielrenner... om in de Tour de France uh, termen te, dat te spreken. Je, dat meen je niet. Die kwam een keer na afloop, uh, die was bij een lezing in Antwerpen... Tom Bonen om precies te zijn. Ach, de grote Bonen. Die zat daar gewoon te luisteren naar een lezing over Pessoa. Ook een lezer van Pessoa. Dus een heel totaal niet typisch poëziepubliek. Wat je zou denken aan de grote verstokte poëzie een beetje stoffig en een beetje over de datum, maar gewoon uit allerlei alloy van allerlei allooien, uit allerlei lagen van de samenleving. Dat, omdat het heldere taal is en omdat het iets, erg... iets, iets... dringends heeft, ja. die poëzie. En ook iets, maar dat ook... voelen mensen. Ja, en ook echt existentieel is, denk ik. Het, het gaat ja. echt over iets waar wij misschien we allemaal, vroeg of laat, niet alleen als puber. Uh, mee worstelen, wie ben je? Nou, en ja, en wat is, is dat is precies dat leven dat wij in handen hebben. Er dat... wordt wel eens van persoon gezegd dat typisch een puberdichter was, dat heeft Willem ook wel eens badinerend gezegd. En het is inderdaad die vragen die, die echt heel groot worden en dringend worden in, in de puberteit. Die, die, daar gaat persoon mee aan de haal, maar het zijn natuurlijk ook vragen die je eigenlijk je, je, gaat er niet, je bent er niet meer, je zwelgt er niet meer zo in in ja. je latere leven, maar het zijn wel vragen die natuurlijk altijd actueel blijven. Ik zal een gedichtje van die Alberto, want ik heb die poëziebundel erbij u, om, om even te laten horen hoe dat dan klinkt. Dat is Alberto Cairo. Dat is een van die gestalten die Pessoa heeft geschapen om ja, een stem te worden en gedichten te schrijven. Dat was de Hudde, de, de, de herder Moeder. van de kudde. Ja. Um, deze vind ik altijd wel in al zijn een eenvoud. Ja, er zijn er een paar. En ik snap dat wel, dat mensen dat dat aanspreekt, omdat het bevrijd nou goed laat ik het eerst lezen het mysterie der dingen waar is dat waar is het dat het zich niet laat zien althans om te tonen dat het mysterie is wat weet de rivier hiervan en wat de boom en ik die niet meer ben dan zij wat weet ik ervan telkens als ik naar de dingen kijk en denk aan wat de mensen ervan denken lach ik zoals een koele bergbeek klatert over stenen want de enige verborgen zin der dingen is dat ze geen enkele verborgen zin hebben. Het is vreemder dan alles wat vreemd is. Vreemder dan de dromen van alle dichters... en de gedachten van alle filosofen. Dat de dingen werkelijk zijn wat ze lijken te zijn... en dat er niets te begrijpen valt. Ja, dat hebben mijn zintuigen helemaal alleen geleerd. De dingen hebben geen betekenis. Ze bestaan. De dingen zijn de enige verborgen zin der dingen. Ja, dat zijn. Dat is een hele troostrijke gedachte. Ja, dat, dat, maar dit is troostrijk. Snap je? Dit is, dit is, dat snap ik. Dit bevrijdt. Dit geeft je ruimte. Van al die zwaarmoedigheid. En dat je moet zoeken naar een zin. Een betekenis. Nee, we bestaan gewoon. Nou ja, het heeft ook iets te maken met wat we bijvoorbeeld tegenwoordig hoor. Je wel het idee van. Ja, niemand is meer helemaal van één zuil. Van één geloof. Van één overtuiging. Van één filosofie of één metafysica. Maar men gelooft wel dat er iets is. Ja. ik denk dat dit sluit daar wel op de een of andere manier bij aan. Ook al is het natuurlijk totaal niet de overtuiging van deze gestalte... Nee. om te geloven nee. dat er iets is. Ja, er, is, en, er, is er zijn niks. alleen maar dingen. Er zijn maar, zonlicht en lente. Maar daar haalt hij dus wel, de. dat zijn de, dat zijn de waardevolle dingen. Ja. En het kunnen uh, erkennen van een waarde in datgene wat er, waar, waarmee je omringd wordt... dat is natuurlijk een hele troostrijke gedachte. Ja. Je kunt altijd terugvallen op datgene waar, waar je mee omringd wordt... als je dat maar erkent en inziet. Mm. Nou, is dit maar één gestalte. En, en, en niet voor niks misschien wel degene die het meest aanspreekt. Ja, Persoon noemde dit de meester. Alberto K. Eiro was ja. de meester voor alle andere alter ego's... inclusief voor hemzelf. Dus zou je dan dit de utopie kunnen noemen? Dat hier neerlegt van dat zou ik eigenlijk wel willen kunnen denken... maar dat heeft hij zijn leven lang niet gekund... Nee, dat was, dat, dat was absoluut een begerenswaardige figuur. Pessoa had, denk ik, daarom noemde hij het, dit, dit personage, de meester... heel graag zo'n bestaan willen leiden. Dat je compleet samenvalt met je omgeving. Dat je heel tevreden bent met alles wat je om je heen ziet, waarneemt en ervaart. En verder dat je dan verder niets hoefde. Dat er verder die zoektocht naar zingeving, identiteit... Hmm. alles wat er misschien, dat mysterie wat hij zo vaak aanhaalt... dat dat allemaal niet hoeft. Overigens was die meester Eiru, natuurlijk ook meteen een paradox. Want iemand die de overtuiging heeft... dat hij niet hoeft na te denken over de dingen... niet de, de zin van de dingen hoeft te benoemen of te ontkennen... die hoeft natuurlijk ook helemaal geen gedichten <lacht> te schrijven. Je had gewoon eenvoudig als boer kunnen ja. leven... zonder daar één letter van over op papier te zetten. Dus groot. het geeft ook weer... Die paradox, die spanning, die gaat, persoon altijd het gevoel. Dan gaat er toch nog iets mis, hè? Dan gaat het toch ergens in het denken weer mis. Ja, dat is dan um, Frans-Portugees. Missia, Franse, of een Portugeese... Uh, Portugees-zangeres. zangeres dacht ik al. Ja, en met een hoe. frans gedicht van Pessoa. Daar schreef ook in het Frans. En dat is de, de teneur van dat gedicht van... En Dat is eigenlijk een liefdesgedicht, maar dan weer van... Uh, als je iets van me zou kunnen houden in een droom. Want Pessoa verkoos altijd de droom boven de werkelijkheid. Ja. Dat is ook een, een, een heel belangrijke... Thema, zou je, doch, de, de, de, de, dat, dat is iets wat heel erg wat het hem heel erg tot een modernist maakt, volgens mij. Dat je die, um, het idee dat wij dat er een werkelijkheid is, maar dat wij vooral leven in een soort droom, omdat wij die werkelijkheid alleen maar als een illusie zien of zo. Wij, na, wij nemen waar. Dus het maakt het een droom: zoiets. Ja. En jij kan dat misschien. Nou, dat klopt wel een beetje. En bij Persoon gaat het zelfs nog verder Op, in diverse teksten van het Boek Trust Ontkent hij eigenlijk dat er een werkelijkheid bestaat. He, dus dan, dan, dan, hij schrijft natuurlijk geloof ik in het fragment wat ik in het eerste uur voor las, ja. uh, dan, dan word ik iemand die mijn droom verder droomt. Ja. Wat Borges ook jaren later. De Argentijnse een, schrijver in van die magisch, realistische verhalen doet. Dat, dat uiteindelijk blijkt dat wij al leven in de droom van iemand anders. Nou, dat, dat is inderdaad een thema wat bij Pessoa heel vaak uh, terugkomt. De droom en de werkelijkheid en waar de grens precies ophoudt. Ja, want dat is niet meer uit te maken? Dat is op, bij hem niet meer uit te maken. Kijk, je moet je niet vergeten dat die alter ego's... werden op een gegeven moment ook echt actief handelende figuren. Ik, ik haalde die relatie van hem aan met die Ophelia. Degene die die relatie uitmaakte was niet Pessoa, maar was zijn alter ego de Campus... Die stuurde uiteindelijk de definitieve break-up letter. Sorry. En niet Pessoa zelf. Er is, en zij schrijft ook terug aan Alfred de Campus. Pessoa schreef onder de naam uh, Ricardo Reis een tekst in uh, de krant. Een essay over de actuele politieke situatie. En een dag daarna stuurde hij een ingezonden brief... onder de naam Alfred de Campus. Hm. waarin hij beweerde... wat een onzin die Ricardo Reis de dag ervoor had beweerd. Dus dat werden, zonder dat mensen het in de gaten hadden actief handelende personages... die gewoon in de werkelijkheid opereerden. Iemand twittert... is het proefschrift... Uh, is het proefschrift van uw gast te bestellen? Uh, nee. Het is zo omvangrijk dat ik... Dat ik <lacht> degene, geen handelseditie. Ik, nee, dat er geen uitgever <laughs> zo gek was om dat uit te geven. Maar iemand kan natuurlijk... als hij heel erg graag wil lezen... dan stuurt hij gewoon een mailtje naar mij... en dan stuur ik het wel op. Ja. Um, ik zie trouwens op Twitter dat Abdel kader Benali ook uh, meeluistert. Misschien ook wel een persoa-fan. Je kunt trouwens bellen, hè? Dat kan. Heb, ik dat, heb ik dat al gezegd? 0, dat, het is wel zomer, maar je kunt wel gewoon bellen. 0800 1121. met um, nou ja, verhalen over liefde voor, voor persoa. Bijvoorbeeld, of vragen aan Michael Stoker, dat mag natuurlijk ook. Of, nou uh, uh, ja, gedachten over identiteit, zoiets. Is dat nou iets wat je wel. Ben je nou, heeft u wel het gevoel dat u iemand bent uit één stuk? Of is het toch de, veel moderner? Die sensatie van ja, maar we vallen uit elkaar in allemaal kleine fragmentjes en dan, dan moet je het maar bij elkaar zien te houden. Wat in de geest van persoon is. Um, maar is dat, is dat trouwens wel leuk om te lezen? Ja, proefschrift? Nee. nee, Het is, is toch dat verschrikkelijk? Het is een literatuurwetenschap. Ja, nou ja, goed, kijk, voor mensen. Ik die heb de, is de vlak... samenvatting geprobeerd te lezen. Dat vond je al een ramp. Nou, <laughs> Nou, dan gaat het over het verschil tussen modernisme en postmodernisme. En in alle eerlijkheid, dat interesseert mij minder. Dat interesseert mij eigenlijk niet. Nee, maar, maar, maar dat, op... is, dat, dat is natuurlijk typisch een literatuurwetenschappelijke ja. discussie. En ja, dat, is, dat is, is, zou ik als leek zou ik daar ook niet in geïnteresseerd zijn. Ik bedoel, we hebben het er ook bijna in, dit, in de zin Huizen niet over nee. gehad. Het gaat, nee. Dat is ook niet de kern, maar het is wel een middel, een vervoersmiddel, om, om nou ja, echt gedetailleerd en minutieus zo'n boek te ontrafelen. Ja. Dus je helemaal geen kaders hebt en geen. Dan blijft het gewoon fijn gebabbel in de, in de marge, wat ook heel belangrijk is. Nou, ja, is meer voor de radio. Maar, in, maar je, <laughs> het is meer voor de radio, ja. Maar voor een proefstuk moet je toch een bepaald, bepaalde theorie en zo. Ja. Ja. Maar goed, die, ik, kijk, ik, ik, toevallig heb ik dan ook, ook nog literatuurwetenschap gestudeerd, dus ik, ik, ik snap het ook wel. Maar ik heb ook wel eens gedacht, toen ik het studeerde: ja, als je deze afdeling van de universiteit opheft, dan verandert er niks in de wereld hoor. Dan gaat het niet slecht in. Meteen. Nee, dat ben, ik wel, dat ben ik wel een klein beetje met je eens. Dat is absoluut de ene interpretatie of de andere interpretatie van een boek. Het, het gaat toch vooral om, om een boek wat is geschreven om te worden gelezen door mensen. Niet om daar uh, eindeloze studies die dikker zijn dan het oorspronkelijke boek over te schrijven. Maar wat ik al zei, de, de zin van, van uh, literatuurwetenschap zie je ook als geen ander bij Pessoa terug. Omdat zonder die literatuurwetenschap was, waren dat 30.000 velletjes die in een kist lagen. Ja. Gaat er nu trouwens, nu jij dit hebt uitgezocht, en je hebt het echt goed uitgezocht, gaat er nou een nieuwe editie komen? In het, in het Portugees in eerste instantie, want daar hebben ze, de, ze hebben er een zootje van gemaakt in Portugal. Ja, dat, nou ja, dat... Kijk, eh, dat is een hele. Ik ga het nog in Lissabon ook presenteren. En ik moet gewoon alle moed bij elkaar rapen om. <laughs> Om, Om al die, al die grote PSOA-kenners daar uh, onder ogen te durven. Hoop, komen. De, heb je het al belegd, die, die presentatie? Ja, we, dat, nog niet de datum, maar we gaan dat in september wel doen. En dan weet ik nu al dat er is daar echt een, een, uh, nou, een zeer militante uh, PSOA-clan die al dertig jaar bezig is met van alles nog het uit te geven. En zijn allemaal overtuigd dat zij natuurlijk... de definitieve edities hebben gevolgd. Ja, de... ja, ja, er zijn ook heel veel vrouwen, overigens. We noemen ze ook altijd wel een beetje balinerend de, de weduwe van Pessoa. Die ook allemaal precies weten hoe hij het ge, gepubliceerd had... Uh, zou hebben. Dus ik ongetwijfeld word ik daar, uh, Lex. Dat is, uh, ja. dat is uh, zeer dan waarschijnlijk. Heb je dus... <laughs> maar dat is toch treurig. Dan heb je dat ongelooflijk nauwgezet en gedreven... tien jaar lang van je leven aangeweid... voor, voor, voor Pessoa als Portugese dichter. En dan ga je er naartoe en dan word je gelincht. Nou, ja, maar kijk, dat is toch... dit, soort, dit soort dingen... worden nooit uh, nu afgerond... en dan nee. uh, over een maand... dan ligt er een nieuwe editie. Dus dit stelt iets ter discussie... Ja. waar nu die twintig kenners... die over de hele wereld intensief met Pessoa bezig zijn... ongetwijfeld kennis van gaan nemen. Ja. En over een aantal jaren... zal er gereviseerd worden... Heb je contacten met Nederlandse uitgevers? Jawel, ik heb goede contacten met de Arbeiderspers en zo. die de hele, die hele bibliotheek in het Nederlands heeft, ja. heeft uitgegeven. En ook ja, hun editie is een van die Portugese edities die ik nu gereviseerd heb. Maar ja, weet je, ik ben ook wel zo realistisch dat ik vooral het heel belangrijk vind dat dat boek er is. Ja. En of dat ene fragment er nou eigenlijk wel of niet literatuurwetenschappelijk gezien in had gemoeten. dat dondert natuurlijk niet zo heel veel. Kijk, ik heb ook nog een paar honderd andere teksten gevonden. Die mogelijk ook tot het boek Rusteloze behoren. die helemaal nergens in terecht zijn gekomen. Dus dat zijn gewoon teksten van personen. die heel weinig mensen nog maar kennen en hebben gezien. Daar zou natuurlijk ook prima een ja. prachtige editie van te maken ja. zijn. Ja, het, het, mijn voornaamste belang is dat mensen. in welke vorm ze het ook lezen, maar vooral dat gaan lezen. Ja, dat snap ik. Nou ja, dat, dat, ik mag hopen dat deze uitzending daar ook in ieder geval. een klein beetje aan bijdraagt. Dat, dat, dat, dat verdient het gewoon. En ik hoop dat u daar inmiddels wel van overtuigd bent. We lieten net uh, de Portugese zangeres Misha horen... in een Franse vertaling van een gedicht van Pessoa. Uh, hoe, hoe Portugees is Pessoa eigenlijk? Of is het een Europeaan? Of moet je hem ook heel erg in de, in de context van zijn geboorteland... en Lissabon? Want het, ik geloof dat de afstand tussen waar hij werkte en sliep en dronk... dat dat, nou ja, wat is het, een paar honderd meter Precies. of zo? dat is een hele kleine biotoop. Nou ja, zoals... Elke vraag bij persoon kun je altijd dubbel beantwoorden. Dat vind ik altijd leuk. Dat hij was altijd, altijd in alles twee of meer. Um, ja, Kijk, hij is ontzettend Portugees. Dat hele uh, idee om die literatuur te maken... was deels ingegeven om zijn land te bevorderen. Uh, hij kende namelijk de Engelse literatuur. En hij wist wat er aan de gang was met Elliot en Joyce schrijvers die hij las, die in Portugal helemaal niet vertaald werden, die helemaal niet. Maar hij kende de. Ja, hij las taal. Engels natuurlijk, hè? Hij Las Engels, dus hij ja. was daarvan op de hoogte. Hij had Blaas, dat grote tijdschrift wat toen de literatuur veranderde. Hij kende Proust, hij kende Valéry, hij kende al die grote nieuwe schrijvers die in Europa verschenen. Maar zijn grote project was dat hij zag wel dat Portugal dertig jaar achterliep. De Franse symbolisten, Mallarmé, die dertig jaar daarvoor in Frankrijk doorbraken, die kwamen toen pas in Portugal. In opkomst. Dus, dat, dus deels was, was die uit een grote vaderlandsliefde. Een van die teksten die niet in het boek de rusteloosheid zijn terechtgekomen... maar wel in mijn proefschrift staan, is één tekst waarin hij heel expliciet zegt... eigenlijk doe ik alles uit liefde voor mijn vaderland. Om de Portugese taal, die de mooiste taal is van de wereld... aan te laten sluiten bij alle ontwikkelingen die er in Engeland... in Frankrijk en in de rest van Europa plaatsvinden. En hij schrijft ook ergens, wat kan een man van genie anders doen... dan in zijn eentje een hele literatuur vormen? Nou ja, dat heeft hij eigenlijk gedaan. Hij heeft alle belangrijke schrijvers van het begin van de 20e eeuw... in zijn eentje geschapen. Er zijn eigenlijk niet zoveel grote Europese schrijvers... uit die tijd uit Portugal voortgekomen... behalve de drie, vier, vijf die allemaal door persona zijn gecreëerd. En allemaal daarin hun eigen rol speelden. Dus ja, hij was bijzonder vaderlandsliefd. Anderzijds, ja, ik heb het al gezegd... probeerde hij juist aansluiting te vinden. En dan was zijn rol vooral een, een, een rol binnen de Europese letteren. De internationale letteren. En politiek? Was dat er? In zijn, in zijn Jazeker. Uh, nou ja, hij heeft een zeer dubieuze... zoals trouwens veel andere modernistische schrijvers ook... Uh, rol gespeeld bij het opkomende fascisme. Wat hij jarenlang uh, zeer omarmd heeft in zijn politieke teksten. Oh ja? dat, hoor, dat hoor je bijna nooit zeggen. Nee, of omdat het, het natuurlijk nu een, een nationaal symbool is in Portugal. Ja, dus dan verzwijg je die. Elke andere die... schrijver daarvan, wie die een beetje. Die, daar, daar hebben we het nu wel, eh, wel van. daar weten we het nu wel van. Waarbij dat het geval is althans. Nee, hij heeft daar zeer, uh, zeer overtuigd altijd stelling genomen voor de, de fascistische regimes. Tot, moet ik erbij zeggen, uh, rond 1932. Toen, ging, toen kwam Salazar ook aan de macht. Die, die tot in de jaren 70, natuurlijk tot de Revolutie, de dictator is geweest en uh, een verbod op geheime genootschappen uh, afvaardigde. En ja, zo, los van de hele politieke systeem wat Salazar uh, aanhing... en waar Pessoa achter stond, was dat dus tegen het zere been. Want Pessoa altijd in voor allerlei mysterieuze genootschappen... esoterisch geneuzel, de Blavatskies en de hmm. dat, dat dat verboden werd, dat was tegen het zere been. En hij, toen heeft hij weer openlijk stelling genomen tegen Salazar. Wat ja. natuurlijk nu politiek correct is. Dus dat soort teksten worden vaak door uh, de tegenstanders van het regime geciteerd. Ja, ook, ook in politieke zin was Pessoa volstrekt ambigu. Een, een, een monarchist en een republikein, een fascist en sterk socialistische trekker op sommige punten. Dus ook daarin geen eenduidig, duidelijk profiel van, van één mm -hmm. politieke overtuiging. Ja, wat is eigenlijk de verklaring voor het feit dat zoveel schrijvers uit die tijd, schrijvers die je hoogacht in de vorming van hun wereldbeeld, in, in het creëren van een taal, dat die ook zo dicht bij het fascisme zaten? Nou ja, ik denk dat je natuurlijk even moet onderscheiden wat het fascisme toen nog was, een politiek idee. En nu, uh, 60, 70, 80 jaar later, weten wij natuurlijk wat ja. eruit voortgekomen is. Dus dat, heeft een, dat neemt een lading mee die er toen nog niet was. En het hele modernistische project van al die schrijvers... was een uitermate, ik denk dat elite daarin een rol speelt... een uitermate elitair project. Namelijk door te gaan beweren wat er, wel, wat er, wat er nou aan een werkelijkheid... en aan de identiteit wel of niet bestond en was. Dat is natuurlijk een ontzettend elitaire aangelegenheid. Waar ook altijd... Ja, de, de, de, de white males die, dat, die die rol vervulden. Dus mensen die vanuit een soort positie... waarin ze alles konden overzien... een soort nieuwe literatuur gingen scheppen. Dat was iets van die tijd. En ik denk dat dat ja, een rol daarin heeft gespeeld. Die twee aspecten. Hm. Dat het verder... Ja, een heel ander soort fascisme was dan wij nu, zoveel ja. jaar later, uh, ja. uh, zelf zouden omschrijven. Toen het, maar zeker ook toen het praktijk is geworden. Ik lees op Twitter de Abdelkade Benali, schrijver. Um, die ook daar, uh, hier in het programma nog heeft verteld over zijn serie over overschrijvers. Kennelijk ook Pessoa heeft gelezen. Dat je ook uit elkaar kan vallen in je eenzaamheid. Dat maakt Pessoa zo mooi en ontroerend. Hm. Ja, daar heeft u wel gelijk in. Ja. Dat is mooi geformuleerd. Ja. Er is trouwens nog een aantal andere opmerkingen over uh, Durban. Waar een standbeeld staat, zie ik. Op het hoofdplein staat een standbeeld in Zuid-Afrika. Dus Daar ben ik dus nooit geweest in, de, in Durban. Waar hij een tijd heeft... Waar uh, hij toch uh, 15 jaar ongeveer heeft. Is van ja. zijn vijfde tot zijn zeventiende. Twaalf jaar heeft gewoond. Um, nog een gedichtje dan. Want we hebben het wel over die Alvaro de campus gehad. Maar niet over, volgens mij is dit... Uh, en over... Um, Alberto Cairo. Ja, ik ga ze op een gegeven moment door elkaar halen. Maar dit is Ricardo Reis, waar het voor jou mee begonnen is. Jij ja. las een roman van Saramago over dit personage... geschapen door een persoon. Het was wel degelijk een dichter. Heb niets in je handen, nog een herinnering in de ziel. Dan zal, wanneer de laatste oogbol men je in de handen legt... en men je handen openvouwt, niets je ontvallen... Welke troon wil men je geven die Atropos je niet ontneemt? Welke lauweren die niet welke onder Minos oordeel? Welke uren die ook jou niet maken tot de schaduw die je zijn zult als je gaat de nacht in en naar het einde van de weg? Pluk de bloemen, maar laat ze los eer je ze hebt bezien. Ga zitten in de zon, doe afstand en wees koning van jezelf. Ja, dat zijn mijn Pessa-regels. Dat is wel schitterend. Doe afstand en wees koning van jezelf. Ja, dat is, dat is de geheel de overtuiging van dit personage. Die eigenlijk altijd aan de zijlijn wilde staan. Ac Ricardo Reis was de academicus, een dokter. Die wist dus donders goed in tegenstelling tot die Alberto Caeiro... die dus op dat platteland een beetje voor zich staarde en uh, niets moest hebben van de wetenschap. Was Ricardo Reis een ontwikkeld mens? Iemand die precies wist wat er in de filosofie... En in de wetenschap te halen was. Maar ja, ook niet het antwoord bezat op die vragen... die Pessoa steeds blijft stellen. Wat nou het mysterie is van de dingen en de zin van het bestaan... en wat onze identiteit is in ons leven talloos... is een regel van deze Ricardo Reis. Maar de manier waarop hij dat verwoord... is weer een totaal eigenzinnige manier. Iemand die heel vormvast, academische, gesereerde regels... Ja, om, om die vragen heen dicht... Maar ook hier zegt, met zoveel woorden, pleit voor een onthechting. Gewoon, maak je maar los van het leven. Bijna boeddhistisch. Gewoon, geloof ja, dat, niet in de, in de illusies die wij ons creëren. Dat moet een inspiratiebron ook voor personen zijn geweest. Het boeddhisme. Dat, het hele zen-idee, dat, dat, dat sluimert in die teksten ja. door. Maar dan toch steeds weer op een andere manier verwoord. En die veelzijdigheid is natuurlijk, dat sluit, dat is ook een hele moderne manier om daarmee om te gaan. Om niet, nou ja, die boodschap eenduidig gewoon voor het voetlicht te brengen, als een, als een dogma. Ja. Maar dat dus heel open en aarzelend en zoekend uh, in allerlei literaire vormen um, ja, te proberen te, te vatten. Het is wel, het is als je er zo over praat, dan, dan denk je, als je het hebt over, van, ja, de ene figuur die, die heeft dit. En, en, Pretendeert dit, de andere figuur eh, komt met denkbeelden die daar eigenlijk tegenover staan. Zo leven wij misschien in deze tijd ook wel allemaal een beetje: dat je wat plukt van boeddhistische gedachten die je in welk tijdschrift dan ook meegekregen hebt, en van die schrijver heb je die blijft je. Zo, zo, zo, nee, maar dat is denk, onze... Ik denk dat dat dat dus ook voor hedendaagse lezers een heel herkenbare manier is. Ook het, het, het feit dat door zijn dood, dat is natuurlijk gewoon, komt gewoon omdat hij op zeer jonge leeftijd is overleden... en al die teksten gewoon los als, als ja. fragmenten heeft achtergelaten. Maar die manier van, van, van lezen is natuurlijk een hele moderne manier van lezen. Wij zijn daar helemaal aan gewend om via internet... een, een stukje Wikipedia af te wisselen... met een flart van een essay... en, en stukken krantenartikelen... en filosofische ja. contemplaties... en grote wereldliteratuur. Dat ja. kun je allemaal met een paar klikken achter elkaar... en door elkaar heen lezen. Nou, Dat is heel erg zoals Pessoa ook zijn eigen werk heeft achtergelaten. Een grote kist. En, en zoek het verder maar uit. Je hopt van het een naar het ander. Er worden talloze studies en bundels samengesteld. En het... het, het het vormt geen mooi afgeronde eenheid met een begin en een eind... omsloten door twee kaften met een ja. titel erop. En zo zullen wij dus ook de, de toekomst tegemoet moeten treden. Want dat is, dat, is daarom, dat is het belang en de kracht van het werk van Pessoa. Dat is niet iets wat, wat, wat je in die kist zat... en wat je ook weer in een kist zou kunnen opbergen. Nee, dat, Dit zegt heel veel over zoals wij in het leven staan. Vandaag de dag en de ja. komende tijd vast ook nog wel. Dat denk ik wel, ja. En hoe we, hoe we steeds meer zullen gaan lezen. Een de, de leven ook, denk ik. Een leven vooral ook, natuurlijk, ja. Steeds met... met dat, die identiteit wordt natuurlijk niet solidener. Die wordt door al, al die nieuwe media en al die andere invloeden... die er van buitenaf uh, op ja. ons afkomen... Wordt een steeds gefragmenteerdere identiteit. En de manier waarop je daarmee om kunt gaan... en toch ja, een bepaalde zin kunt aanbrengen... Ja, daar kan persoa's werk een, een, een mooie hulp bij zijn. Maar Pessoa kon het niet echt bij elkaar houden. Nee, ik, maar ik denk ook niet dat, dat het zijn, zijn pretentie was... om het bij elkaar te houden. Ik denk dat ten eerste de revelatie dat het, niet, dat het, dat het versplinterd is... dat was al een grote shock. Want nogmaals, zeker in Portugal in die tijd... Ja. waren de grote uh, magistrale, werkende, monumentale realistische romans, niet van de lucht. Hè. Dat, dat was op dat moment... Het meest, de meest populaire literatuur. De gangbare uh, literatuur. Dus alleen al het besef... die iemand... Eigen, eigen, ja, op, zijn, op eigen houtje bijna... Uh, uh, uh, verwerft... dat inzicht... dat het allemaal versplinterd is. En dat je eigen zelfs je eigen ziel... waarvan het een soort basis vormt... van, van waaruit je kunt schrijven en leven... dat ook dat een versplinterd geheel is. Ja. En ook een geheel wat niet uh, uh, te hervinden valt. En dat is natuurlijk ook nog in de literatuur altijd een punt geweest. Ik noemde net bijvoorbeeld Proust. Daar valt de, de, het laatste deel van zijn grote roman-epos... die is getiteld De Tijd Hervonden. Er zit een soort, soort, soort slot aan het, uh, op zoek naar de verloren tijd... Hij heeft, worstelt ook met die identiteitsvraag. En hij ziet ook over de jaren heen hoe zijn persoonlijkheid... waarvan hij dacht en de persoonlijkheid van anderen... uiteenvalt in allemaal kleine stukjes. Maar er komt een moment... en daar komt die, die, die, wat Proust dan die onvrijwillige herinnering noemt... speelt daar een rol in. Er komt een moment dat je het allemaal weer kunt overzien... en dan valt het op zijn plek. Bij Pessoa komt dat moment dus nooit. Daarom kon hij dus ook nooit zo'n grote romanreeks schrijven. Want hij misschien met het boek Terusloos wel ooit van plan was... om dan. He, ook met zo'n figuur, een soort loutering te laten doormaken. Maar dat, dat, dat moment kwam dus nooit. Nou, Dat is denk ik iets wat dus weer decennia later... in de literatuur veel meer geth gethematiseerd wordt. Of in ja. de kunst überhaupt. He. Ja. De, dat het moment dat wij ooit onszelf helemaal gaan hervinden... en alle stukjes op zijn plek vallen, dat dat er dus nooit komt. De puzzel die dan weer uh, afkomt. Het is, we hebben het... Uh over die, die, al die splinters die ons onze identiteit uitmaken. En intussen uh, heeft uh, Abdelkader een, een, een, een fotootje rondgetwitterd... van een standbeeld van Pessoa in, in, uh, in Zuid-Afrika. En dat is dus hard materiaal, zo'n zo buste. <laughs> dat is een soort, uh, wat is het koper, ik kan het niet goed zien. Klein beetje groen uitgeslagen, want een hard materiaal dan zie je dan ja ik zie het. Ja, ik geloof dat op de kader een soort eigen uitzending is begonnen <laughs> nou, maar, is, maar dat is wel mooi ja die die standbeeld in, de rechterkant in, is scherp afgesneden een hoed die in Durban. Ja. ja mooie stad. er is ook het, het uh, grafmonument van Pessoa in dat staat in Lissabon daar is hij herbegraven toen hij, ik geloof, 100 jaar uh, herdenk... Gedacht werd dat hij geboren werd of zoiets dergelijks. In het uh, Jeronimus-klooster ja. in Berlijn. En daar staat een, als, bij wijze van grafsteen, een vierkante zuil. En op alle vierde kanten staat een andere naam. Hij is waarschijnlijk de enige persoon die begraven is met een grafzerk <lacht> waar vier namen op staan. Ja, kijk, dat is wel weer. Tot over zijn dood, dan heb je toch wel iets bereikt hoor. Als dat lijkt me wel, ja. ja. En dat is het dan. Christina Branco, die zo'n een beetje in Nederland uh, in haar eentje de Portugese uh, fado cultuur vertegenwoordigt. Magoa, ook ongetwijfeld weer een gedicht, gedicht van persona Zeker. Ze heeft er een aantal op uh, muziek gezet. Muziek, mu Vele fado hebben gedichten van Pessoa ja. uh, gezongen. Is, is, is dat ook nog een manier om ernaar te kijken... Uh, dat het een soort fado-dichter is? Ja, dat, dat, dat Pessoa schreef zelf over de fado. De fado is de vaas met bloemen... die het Portugese volk voor het raam van zijn ziel zet. <lacht> Wat een prachtige omschrijving <lacht> is om <lacht> ja. de fado te omschrijven. Ja. Die, die ziel, die, die we al hadden weggeschreven trouwens. Eh, hier precies, in deze uitzending, ja. de tegenziel. Ja. Wat hij ook schreef Streng is mijn taal, voelen in mij is denken. Woorden zijn ideeën. Ruisend stroomt de rivier. En wat niet stroomt, wat ons is, niet van de rivier. Mogen mijn vers zo zijn. En mijn, en vreemd. En door mijzelf gelezen. Er is er ook maar weer eentje. Eigenlijk, je kan doorgaan met die man, dat is verschrikkelijk. Um, zometeen komt de EO, die staan al start klaar. Die mogen best even binnenkomen om te vertellen wat ze na tweeën gaan doen. Ja, Maarten, ga je daar zitten? Altijd gezellig. Oh, ja, ja, sterk, ja. Fantastisch. Hoort er allemaal bij. Ja, ja. Heb je ooit van Persoa gehoord? Ja, ja nou, ik vond het heel leuk dat je Frank Boeien draaide. Die hoorde ik op de we op weg hier naartoe. Ja. Want uh, via Frank Boeien heb ik iets van Persoa meegekregen. Oh ja, serieus? Ja, dus de, de, verder weet ik eigenlijk niet zo heel veel van. Maar dus door dat liedje en wat interviews daar dan weer over... Uh, ja. kon ik uh, een beetje mee... Denken. Heel goed, vanacht ja, geen dichter in de aanbieding voor na tweeën bij de overname. nee, wel, wel een stukje relativering op het gebied van identiteit, ah. dus om de vrucht te <laughs> maken, ja, ja. Nee, uh, de pauze was gisteren op Lampedusa en uh, uh, ik kwam ergens ja. via Twitter tegen dat een Italiaanse uh, journalist concludeerde dat het ook wel heel goed kon worden gezien als een soort statement van uh, wij zijn allemaal immigranten. En dat, uh, dat uh, vinden wij bij dit dat nacht dan is... wel een interessant <laughs> uitgangspunt... om eens even met luisteraars te babbelen okay. over... Uh, waar komt u dan eigenlijk vandaan? Ja. Waar liggen uw wortels? Goeie, dat, uh, slim. Ja, ja. En daar ga je het uh, zo meteen tussen twee en drie over hebben. Ja, met precies, luisteraars die ja. kunnen bellen. Ja, ja. Waar komt u vandaan? Ja, waar denk, liggen uw wortels? Denk, denk jij dat wij allemaal immigranten zijn? Nou ja, kijk, ik neem mezelf al mij als vast... uitgangspunt voor zijn uitzending. Ik, ja, lang geleden, drie, vierhonderd jaar geleden... maar uh, mijn naam komt uit Zweden. Dus ja, ja. ik ben het... Jij, ja, mijn familie, mijn familie, die komt Bol, uit Duitsland. Meijer, 19e ja. eeuw. Ja, leek mij ook. Ja, dat klopt. Ja. Maier is zo'n woord dat uh, ja. op het, over het land een deel van het land gaat. He. Stoker? Ja, nou, stoker is natuurlijk verwant aan de grote Ierse schrijver, Bram Stoker. Ja. Ah, maar mijn oma komt uit Indonesië, dus dat is een veel directere ja. uh, immigrantenlink nog. We zijn allemaal immigrant, in ieder geval na tweeën. Uh, dankjewel. Veel plezier zo meteen, Maarten. Ja, toe. Dankjewel, um, Michael. Is er leven na Pessoa? Ja, dat is natuurlijk... Ik bedoel, je je <laughs> ja. treft mij nog net voordat ik helemaal uh, in, instort. In het zwarte gat. Er zijn terecht. mensen die suggereren... Is, is, is Michael Stoker ook een soort figuur... op het lege podium van Pessoa geworden... Dat zou natuurlijk kunnen opgaan in die, in die kist... en uh, alleen nog maar uh, in ja, doen denkbeelden wij wel denkbeelden kunnen ja. uh, spreken. en zo. <laughs> nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, dat persoa voor iedereen, ook voor mij... gewoon een grote inspiratiebron kan zijn. Ja. Ook los van al het niet-wetenschappelijke... of het wetenschappelijke wat je hebt gedaan... Ja. maar ook voor ja. gewoon... Het, het zijn levenslessen. Ja. En hele, hele mooi verwoorde levenslessen. En ja. dat is denk ik wat ook na deze klus... Voor mij altijd overeind uh, zal blijven. En die, dat zijn het soort lessen die een leven lang meegaan, denk ik. Die een leven lang meegaan. Waarvan je waarschijnlijk sommige mensen zeiden wel van ik heb persoonlijk leren kennen op mijn achttiende. Ja. Toen trof het mij dus allemaal ontzettend. Maar nu ik het dertig jaar later herlees, zie ik er weer hele andere aspecten in. En dan snap ik sommige regels weer op een hele andere manier. Nou ja, dat is, dat is denk daar hoop ik op. Ja. Dat dat. Uh, dat, dat snap ik. Dat zal, dat zal je ook ongetwijfeld lukken. Al kan ik me voorstellen dat je ook moet ontgiften. Dat, dat kan ik me best voorstellen. Als je er zo lang en intensief mee bezig bent geweest. En je bent natuurlijk wel eh, directeur van het Literatuurhuis in Utrecht. Dus er komen andere schrijvers bij. Me. Heb je enig idee van... Is er iets waar je, je dan mee bezig zal houden? Nou, ik, ik, om, te, om een beetje te ontwennen... Ga ik nog wel in het najaar een Pessoa cursus geven. Gewoon tien weken lang. Met allemaal liefhebbers die zeiden wil het gewoon met ons lezen. Dus dan gaan we dat ja. hele boek systematisch. Dat doe ik gewoon om, om, er, om er van los te komen. Cool. Zeg maar. ja, ja. Ja. Goed, dankjewel. Heel ik graag dat je, dat jij komt de, om, om, om te praten. Dankjewel. Zometeen succes, Maarten. Dit is de nacht. En morgen als gast Wouter Bekers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Hij is nieuw, treedt aan. En morgen ook de presentator Wilfred Scholten bij Kazeloenen. Ja, het is zomer, dus uh, doe eens gek. Veel plezier. Goeiedag. Dag. Ik, ik, ik, ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat als jij. Een CRV.